For bed, Burning my tongue So I left everybody's song Moving on Moving around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 De groene kieswijzer is gemaakt door onder andere Natuur en Milieu, Greenpeace, Milieudefensie en de Vogelbescherming. Alle partijen in de Tweede Kamer, behalve de PVV, hebben meegewerkt aan een analyse van hun plannen. In Amsterdam is even na 12 de tweede etappe van de Giro d'Italia van start gegaan. Bijna 200 renners rijden via het Gooi en de Utrechtse heuvelrug naar Rhenen. en van daar gaan ze naar Utrecht, waar het peloton een lust door de stad maakt. De finish is op de Cruiselaan en wordt rond vijf uur verwacht. De doortocht van de Giro trekt net als gisteren veel publiek. Langs het parcours staan duizenden mensen. De winnaar van de proloog, de Brit Bradley Wiggins, draagt vandaag de roze leiderstrui. Het weer, overwegend bewolkt en in het noorden en het zuidoosten ook af en toe zon. Later vanmiddag is er in het oosten kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt 11 tot 14 graden.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 AB Radio en van Zandvoort presenteren dit programma Zondag in Kennemerland elke zondag van 2 tot 5 te horen. Vorige week uh, maakte ik nog een, een beetje een overtocht uh, over de Rijn met een rubberbootje en een peddeltje om naar Rhenen te komen. En uh, toen had ik nog uh, ineens sms verkeer vanuit Zandvoort en stond ik daar ergens bij een een of andere uh, ja, eetgelegenheid.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 you. Mm -hmm. That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 zien baard, zeg maar, uh, ben ik mee geweest met de Annie Paulussen. En we hebben daar onze bevindingen, dat horen we straks allemaal in, uh, in dit programma ergens achterin. Dus dat, uh, dat, dat bewaren wij een beetje voor het laatst. Maar dat is natuurlijk heel uh, bijzonder als er dan twee van die helikopters bezig zijn in die tweede helikopter. Dat was uh, echt afgesproken werk. Want dat was meer om een demonstratie uh, te laten zien van wat er zich afspeelde op de zee. <coughs> dan is er nog meer gebeurd, want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 I'd have to pack my things and go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 ja, uit de bus gekomen en uh, ja, daarom was dat een van de redenen om in Haarlem te beginnen met de campagne. Ja, uh, niet geheel uh, toevallig dus dat hij dat uh, he, daar heeft uitgekozen. Ja, absoluut. Ja, trok hij ook veel mensen in ieder geval? Nou, in eerste instantie hadden ze een bijeenkomst uh, uh, ja, op de Grote Markt in een restaurant. Daar hebben ze, uh, ja, heeft hij de partijgenoten...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 ...op te, te zwepen, zeg maar. Ja, van, van kwart over drie tot kwart voor vier, geloof ik, heeft hij daar gestaan. Maar er, er waren toch ook andere hoogtepunten. Want ik neem aan, jij bent even wat langer gebleven dan ik. Ik ben ongeveer om een uur of vier ben ik weggegaan. en Toen was, was jij nog gebleven, geloof ik. Klopt, ik ben nog langer gebleven. Ik ben tussendoor nog wel even ergens een hapje wezen eten. Maar ja, ja onder andere heb ik nog Alan Clark en Jurk en...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 Nou, er is wel nog één ding wat ik de luisteraars toch mee wil geven. Dat als ze bij YouTube zitten, dat ze eens moeten zoeken op Haarlem 105, bevrijdingsdag en handen wassen. Ja. En dan komen ze op een hilarisch filmpje uit van, van een collega Haarlem 105 die een man hebben gefilmd die het toilet uitkwam. En die denkt, ik ga mijn handen even wassen. En ja, je hebt van die plasbakken en daar waste hij zijn handen dus in. In de plasbak. In de plasbak. Het is een <laughs> <Ja>. hilarisch filmpje. <laughs> ja...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 Ja, dat was nog een beetje een periode dat je nog uh, dingetjes deed op zonnekamers die niet allemaal toegestaan waren. Jackie Graham en Set Me Free. Of ja, inderdaad, Set Me Free. Tot alle van drie uur is deze van de tijd nog te horen. En daarna gaan we gewoon vrolijk verder met dit programma. Zondag in Kennemerland Hier zijn ze met Hou Vast.